Emotion 5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 Zaterdag bij CFM. En jawel, even na twee uur en de zon schijnt weer lekker buiten. Je hoort de muziek uit de jaren 80 van Womack en Womack. Dat was Tear Drops voor Zandvoort en de regio. En inderdaad, Albert-Jan, we zijn er weer. En de zon schijnt weer, hè? Lekker. Goedemiddag. Uh, goedemiddag, luisteraars. Uh, goedemiddag, Rob. Ja, welkom van een zonovergoten gasthuisplein. Eindelijk is het dan zover. De zomer zou, zou je bijna zeggen gaat zijn intreden doen. Maar daar natuurlijk uh, straks meer over, rond de klok van half drie, want dan krijgen we natuurlijk weer het weerbericht van onze enige echte weerman, Zandvoortsweerman, Lex van der Hoorn. En uh, Lex van der Hoorn die heeft altijd die grafiekjes, hè? Ook voor zeewatertemperatuur. En weet je waar hij nou voor... Welke zender die gebruikt worden? Uh, RTL, toch? R RTL ja. 4. Nieuws. Gebruikt de grafieken van onze enige echte Zandvoortse weerman Lex van Doorn. Rond de klok van half drie het weerbericht door Lex. Uh, verder hebben we natuurlijk rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Want er zijn weer van allerlei activiteiten in en rondom Zandvoort. Uiteraard rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Amara. En liefhebbers, ja, kwart voor vijf is het weer zover het gedicht van de week. En het zal u niet verbazen dat het over 4 mei gaat. En waar gaat het gedicht van morgen over, denk je? Over 5 mei. <laughs> Robin <hier> dit <laughs> moment ongelooflijk. <laughs> uh, na het volgende nummer hebben we een uh, heuse boekpresentatie... Uh, in, uh, hier uh, bij CFM. Want uh, te gast is dan Trevor Clark. Want Trevor heeft een uh, broek, boek geschreven... en ik luistert naar de titel Murder on the Train to Scaffield... Het is een Engels boek en hij gaat ons daar alles over vertellen. Het, uh, het voortraject heeft meer dan twee jaar geduurd voordat hij uh, zijn boek kon presenteren. Maar eindelijk is het dan zover. Dus na het volgende nummer een interview met Trevor Clark. En over zijn boekpresentatie van Murder on the Train to Scaffield. Een heel mooi, leesbaar en muzikaal boek. Verder uh, hebben we natuurlijk ook nog het programma van Bevrijdingspop. En gaan, daarvoor gaan we bellen met Ivo, Ivo Cottaar. En die gaat ons alles vertellen over het programma van Bevrijdingspop. Pop. Uiteraard gaan we ook voetballen. SV Zandvoort speelt vandaag thuis tegen NFC 1. Daar is voor ons aanwezig Joop van Es. En die gaat daar het verslag voor doen. En er zit één punt verschil in tussen beide teams. Heb ik me laten, uit, laten uitleggen. Dus als SV Zandvoort wint. Staan ze vier punten los van NFC. En zijn ze bevrijd van na-competitie. Een programma luisteraars. Maar ook op deze zonnige zaterdagmiddag. Gaan wij dat voor u regelen. De komende drie uur. En natuurlijk veel muziek. Nou veel muziek hè met al die informatie. Af ja, het. Toe muziek bij Zandvoort op zaterdag. Maar wel heel gezellig hoor. Dus lekker blijven luisteren tot aan vijf uur vanmiddag. En hier is die mooie zinger van Alison Moyer. It's that old devil comes love again. Gets behind me. And keeps giving me that job again. Putting rain in my ...van Alison Moyer en That Old Devil Called Love. Ja, luisteraars, zoals ik al uh, voorspelde... ...we hebben een heuse boekpresentatie uh, hier uh, in de studio aan het Gasthuisplein. En daarvoor is aangeschoven Trevor. Trevor, welkom. afternoon. hallo. Fijn dat je er bent. Uh, we hebben elkaar uh, ruim een jaar geleden ook gesproken. Toen was je nog volop bezig met de voorbereidingen van het boek. Al met al heeft het uh, twee jaar geduurd voordat je het boek kon presenteren. Ja, yeah, dat is zo, so, ja. Yeah. Was het lang, was een lange rit, hè? Ja, ja. heb ik niet verwacht. Uh, en het, ik moet de luisteraars even uitleggen. Het is, het is, een, het is een boek over muziek. Uh, het is een roman. Ja. Yeah. En uh, wat is de titel van het boek? Murder on the Train to Scavel. Kan je uh, in een, in een uh, nutshell in een, uh, vertellen waar het boek over gaat? Het um, boek gaat over een piraat En... Dat is een live uitzending aan de trein uh, naar Scavel. En aan de the weg vertellen ze hoe rock and roll is uh, ontstaan en uh, hoe dat leidt naar de muziekindustrie, naar de platen. En van dat en dan komt de ska, reggae, uh, punk. Dus heb je allemaal invloed van één muziek naar een andere. Ben ik goed als ik uh, zeg, het, het is een groep vrienden die in, op een trein stappen naar een groot evenement, in Scaffold in dit geval. En dan tijdens die reis komen al die muziekrichtingen uh, komen de Passerende de revue. Ja, zo lijkt het op. Hoe het komt te ontstaan is dat uh, DJ Dredd, hij is een Rastafarian van uh, Jamaica. Hij heeft opgezet uh, Pirate Radio's Skankdown. Uh, maar hij krijgt er geen vergunning uh, natuurlijk, omdat daarom is het piraat. Dus door alle de ontstaande omstandigheden dat hij krijgt... Elke keer is hij opgepakt door de politie. Ik denk, nou, ik, ik neem uh, al mijn uh, spullen. <laughs> yeah. en, en dan ga ik aan de trein. En hij neemt al zijn vrienden mee. En die komen allemaal uit een kroek. Waar ze gaan samen even uh, drinken en verzamelen. En daar heb je alle mods en hippies en mods en rockers en punks. <laughs> uh, allemaal bij elkaar. En yeah. die elke, uh, elke, zeg maar... Um, Punk of mod of rock, die vertelt hoe zijn eigen muziek is uh, ontstaan. Ja, want het uh, is, is een hardcover boek, Murder on the Train to Scarefield, maar er zit ook een CD bij. Ja, ja. Dus het, om... het, het, het is een lees- en luisterboek. Kan je dat, die combinatie uh, even uitleggen? Ja, nou, um, omdat dit een. eigenlijk je leest de radio. Het is een verhaal over een piratenradio, als ik zeg. Is wat voor jou erop? Yeah. <laughs> ja, <laughs> die kennen we nog. <laughs> ja, ja. Dus um, in plaats van dat je luistert naar de radio, je leest het. En ik heb een copyright uh, voor de liedjes. Dus de tekst komt door het verhaal. Dus je leest uh, de tekst tussendoor. En ja, te complement de uh, yeah, boek heb ik een, een CD bij. Dus dan je kent al die tekst voor het liedje. En je kan het zelf uh, luisteren. Uh, de muziekperiode uh, globaal, loopt die van 1960 tot 1990? Ja, yeah, bijna. Uh, <laughs> van en, uh, 52, sorry, 1952 toch, tot 1992. Uh, dat periode uh, gaat het over. Uh, maar het is een roman, en murder on the train. Ik heb het gezien, luisteraars, het boek. Het is een hardcover boek, het is een hartstikke mooi uh, boek. En je leest het, maar je leest het ook als een stukje muziek. Die combinatie en uh, al die muzieksoorten vullen elkaar aan. En ik kom je ook steeds weer terug in het boek, hè? Ja. Dus ja, het is een roman, om, uh, dat, er zit een verhaal met al die karakters heb ik zelf verzonnen. Dus de hele verhaal heb ik uh, zelf verzonnen. Ja. Um, maar al de muziek uh, wat is verteld, dat is wel feiten. Dus dat heb ik allemaal uh, onderzocht uh, en een hele tijdje gedaan. Al mijn eigen boeken en dvd's en alles wat ik kon ja. vinden op internet. Jij bent de, zelf uh, fysiek ook gewoon de wereld rondgereisd om, om die muziek uh, uh, ja, op te snuiven, om het zo maar eens te zeggen, nou, ik zal niet zeggen dat... dat nou, daar heb ik meestal van thuis gedaan. Dat rondreis was voordat ik uh, hier naar Nederland kwam. Misschien hoort het ja, je hoort ik van Je woont ook in Zandvoort, hè? Ik woon nu in Zandvoort, maar ik kom spontaan uit Engeland. Meen je niet? Ja, wel. <laughs> he, kijk eens. En yeah, Ja, dus ik, had, ik heb er wel wat rondgereisd uh, voordat ik hier kwam. Yeah. Ja. En die ervaringen heb je ook verwerkt in het boek? Ja, eigenlijk. Uh, er zitten veel stoekjes in een boek uh, van mijn eigen ervaring uh, en sommige van de karakters zijn ook uh, stukjes van mijn leven, zeg maar wat ik heb gezien en meegemaakt. En ja. nou, back to the murder on the train. Yeah. Here we go. Nou ja, yeah, dat is the, yeah. Yeah. de. Ja, dan wordt een moord gepleegd op de trein. Nou, als tijdens zeg, die reis naar Skopje. Ja, uh, dus als je zegt, je hebt alle die karakters en niet al die karakters in, in geschiedenis gaat bij elkaar. Zoals uh, Mods and Rockers hebben een uh, geschiedenis van uh, niet samen te doen. En inderdaad, je hebt al die verschillende karakters aan het trein met wat uh, kratten van alcohol um, <laughs> op reis naar een, een grote feest. En ja, sommige heeft er wel wat meer gedronken dan de anderen en opeens uh, één is vermist en ja, er is wel een bloedspoor en een moordwapen uh, ligt er hè? ik kan hier niet meer vertellen nee, maar... niet doen, niet doen, niet doen, koop het boek koop het boek <laughs> maar dan gaat er ook een verhaal tussen al die muziekfeiten of ja, uh, yeah, wie is gemoord en wie heeft dit gedaan uh, het boek is binnenkort te koop in Zandvoort Dankjewel. je wel. Ja, ja, wij, wij willen graag weten waar. Ja, de Bruna uh, heb ik afgesproken. Hij zegt dat hij wil um, dat in de winkel hebben voor twee, drie weken. Dus um, jullie kunnen vanaf volgende week dinsdag uh, een kopie bij de Bruna. Even kijken als je wil. En als je vindt dit wat, kan hij het kopen. Uh, zit er een, ook een signeersessie uh, aan te komen? Misschien bij de Bruna? Nou. Op een middag? Waarom niet? Ja, dat moeten we even uh, vragen met uh, meneer, De Bruna, uh, <laughs> meneer De Bruna. Wanneer dat uh, komt eruit van hem. Ja, maar dat is ook mogelijk, ja. Ik weet, ik, ik heb, we hebben een voorgesprek. Ik heb uh, begrepen dat het heel lang heeft geduurd voordat je alle rechten en, en, en alles rond had. Want het boek was eigenlijk in 2011 al klaar, hè? Ja, ja, ja. En dat heeft je nog twee jaar geduurd om alle rechten, Buma's, Temra... En copyright, dergen. publishing rights, uh, ja. music rights. Ja, daar heb ik twee jaar uh, moeten benaden, alle. Die uh, grotere uh, plaatmaatschappij uh, is. Uh, mag ik die copyright gebruiken uh, in mijn boek, ja. alsjeblieft. Ja. Maar dinsdag is het zover is het boek te kopen: Murder on the Train to Scaffold bij de Bruna te verkrijgen. En wat gaat die kosten? Dat vragen ze altijd. Ja, nou een oh, goede vraag: uh, 25 euro en 50 cent. Nou, ik zou jou willen vragen of je een passage wil uh, voorlezen. Uh, en dat is op het moment dat ze samenkomen en op de trein stappen naar Sheffield toe, hè? al die vrienden. Ja, yeah, ja. Yeah. Nou, ik zou zeggen, take the mic. Ja, yeah, dankjewel. Dus inderdaad, uh, we hebben de hoofdkarakter DJ Dredd. Um, en hij komt um, van een andere plek uh, in de stad van Leeds, omdat hij was actief gevolgd door de politie. Dus al die andere characters zijn al aan de trein en hij komt er... Uh, I come newer up the station, so we have go from there. Leeds. Uh, it is in English, so I will read it in English. Yeah, yeah. <laughs> it is Leeds 6:59 am, Central Station, Platform 12. It was a Saturday morning. For some, Saturday was another work day. When, from in the distance, they heard and felt a strange rumbling coming through the station. As they looked down the track, they saw one light instead of the normal two. Something was odd. Something was not right. The clock said six fifty nine. The seven o five was six minutes early. But instead of a twentieth century electric diesel blue intercity, a black eighteen ninety two steam engine pulling eight carriages in a cloud of smoke and steam hissed to a stop on platform twelve. In the engine, Seamus and Michael had changed into their teddy boy suits, and in the doorway of each carriage stood either a skinhead, a hippie, a rocker, a wannabe hell's angel, a punk, a mod, and two travellers. All stood with their feet apart and arms folded as if they were bouncers on a nightclub doorway, refusing to allow any of the commuters on board. DJ Dredd crossed Ball Lane <coughs> and ran up the steps to Platform 12, and there it was, just as he had planned and dreamed, gleaming in all its glory, the Hawkwind. 7am. Seamus pulled on a rope and let off two shrieks on the whistle, The Hawkwind let off another cloud of steam and slowly chugged forward. DJ's heart almost burst through his chest as he ran in between the flabbergasted commuters like a man possessed. Passing one by one, the eight carriages. Standing in the doorways were the heads, the mods, punks, mad axemen, potbelly, coke, seven bellies up to the first carriage where his blood brother rude boy winston with a big smile on his face stood to one side and allowed dj to jump on it was then with the rock and roll circus complete that winston pressed a button on a remote control and over all the speakers in the station you heard the selectors charlie h bembridge's rimshot which was followed by arthur gapper henderson's announcement this, this train is, is bound for scabbie all aboard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 Zo voortrodeerde je de Sister Sledge en Cut to Love Somebody. En daarmee is het half drie geworden. En dat betekent dat Lex van der Hoorn inmiddels aangeschoven is. Microfoon voor je, Lex. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, welkom. Goedemiddag, hij stond een beetje hoog, hè? Ja, hij stond een beetje hoog. Moet je hoog. nog een beetje groeien? Ja, ik moest erbij gaan staan. Ja, nee, ook goed. Ja. Welkom in de studio, Lex. Ja, dankjewel, Rob. En je hebt het mooie weer meegenomen, hè? Ik heb het uh, mooie weer meegenomen, ja. ja. Helemaal goed. Ja. Maar uh, het is nu, uh, ja, het is, het is een beetje, ik vind hem wel een beetje fris hoor. Ja, dat wel. Dat ja, is Er staat een fris windje en vooral op het strand, daar is het uh, een dikke windkracht 5 bijna 6 yep. met 12 graden. Ja, ik kan je toch beter in het dorp zitten op het terrasje hoor. Of achter glas, het glas of straks achter het glas. Nou. Jawel, dat nou, wil ik wel. Ja? Jawel, dat wil wel. Ik zal het straks proberen. Heel goed. Ik kom het straks weer vertellen. <laughs> Oké. <Okay. laughs> uh, de temperatuur die zit uh, rond de 12 graden vanmiddag. En uh, in de loop van de middag, nou, uh, dan kan er wat sluierbewolking vanaf zee binnendrijven. Maar dat stelt weinig voor. En dan morgen, dan uh, is het ook weer meest zonnig. Misschien dat er morgens wat bewolking is, maar dat uh, is heel vroeg in de ochtend en dat stelt weinig voor. Er staat dan een zwakke tot matige zuidwestenwind. En de temperatuur die gaat omhoog, die gaat naar de 14 graden toe. Dus dan wordt het toch wel wat aangenamer. En dan de maandag. Dan is het uh, zonnig. Gewoon zonnig. Met een zwakke westelijke wind. En de temperatuur gaat weer wat omhoog. Die gaat naar de 16 graden. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Ja. Maar als je naar de landelijke weerberichten luistert. Straks om, uh, om uh, drie uur. Ja. Dan uh, ja. hebben ze het over 20 graden hoor. Dus uh, nee. hier aan de kust is het toch echt eventjes wat minder dan uh, verder in het land. En dan de dinsdag. Dan is het ook weer meest zonnig. Met weinig wind. We zitten namelijk midden in een hoge drukgebied dinsdag, dus dan staat er weinig wind. En de maximumtemperatuur die loopt op naar 19, misschien wel 20 graden. Kijk, kijk, kijk, kijk. En de normale temperatuur Want Landinwaarts is het dan ver boven de 20 graden. Oké, maar kijken we naar de normale temperatuur, doen we het dan goed? Ja, ja, ja, ja. De normale middagtemperatuur die zit op 15 graden, dus daar zitten we dan ver boven. Wou je de woensdag ook nog weten? Of? Ja, heel graag. Heel <laughs> graag. <laughs> nou, die heb je voorbereid, hè? <laughs> <he? Ja. laughs> nou, voorbereid, niet echt. Oh. Die doe ik uit het blote bolletje. Uh, woensdag is het bewolkt. Oh. En er kan misschien wat regen vallen. En de temperatuur die gaat aanzienlijk naar beneden. Dus, samengevat, de komende dagen rustig voorjaarsweer met veel zon en geleidelijk warmer. En vanaf woensdag afkoeling en kans op wat regen. Oké, okay, nou we gaan genieten van de komende mooie dagen. En als we de zee induiken, dan waar moeten we die, wel rekening mee houden? Dan is hij 10 graden. 10 en, graden. En dat is nog uh, 3 graden onder normaal. En dat heb je gisteravond op uh, tv kunnen zien yeah. bij uh, Rijnier van den Berg op LTR, RTL 4. de ja, ja, gemaakt door uh, Meteopagina.nl. Ja, grote dikke reclame erboven, dus uh, het kan niet beter. Nee, geweldig. Dus, uh, ja. Lex is uh, bekend van radio en tv. Ja, maar ook op uh, Zandvoort uh, TV, ja. op de kabelkrant. Kanaal zo. 40. Kanaal 40, dagelijks. Dus uh, ik begin er al uh, aan te winnen, joh. Oké, okay. hoe is het met, met je Twitter eigenlijk? Nou, dat gaat goed. Gaat goed? Ja, nee, Hoeveel volgers heb da je? Daardoor uh, bijna, bijna 200. Kijk. Maar uh, daardoor heb ik ook die contact met uh, Reinier van den, Berg, van den Berg gekregen. Van RTL 4. En die, uh, die heeft dat... Uh, wanneer was dat? 1, 1, 1 mei? 1 mei, ja. ja. Of 1, 1 april. Of 1 mei. 1, 1, ja, april, 1 april was dat al. 1 april was dat al. Ja. Heeft hij dat ontdekt en uh, sindsdien heb ik uh, contact met Renny van den Berg over de zeewatertemperatuur. Helemaal goed. Lex, mag je hartelijk danken voor vandaag. We gaan het weer volgen op www.meteopagina.nl, zie je VMTV of we gaan je gewoon volgen op Twitter. En niet op straat, hè? En niet op straat, nee, hè? <laughs> hey, graag tot volgende week zaterdag, Lex. Hey, tot volgende week. Dankjewel. Hoi. Dat Hoi. Nou is Lex altijd al welkom, maar als je zulke goede berichten hebt, dan uh, staat de deur helemaal wagenwijd voor Lex van de en open. Dus volg het weer op www.meteopagina.nl. Als je op de hoogte wilt blijven van hoe het weer in Zandvoort en de directe omgeving is. He, hebben we hebben niks met landinwaarts te maken, maar echt het kustweerbericht, dat lees je op www.meteopagina.nl. En als ze dat mooie weer hebben, dan hoort er ook zonnige muziek bij op de radio, Albertje. Ja, en dat doen we met deze. 0 stop op de zaterdagmiddag bij CFM. Als eerste die zonnige zomerse plaat van Riera No Tengo Dinero. Gevolgd door de Borstow King. Ken, take my eyes off you. Het is inmiddels uh, bijna kwart voor drie geworden. Straks gaan we naar het voetbal, naar jouw van de wedstrijd Zandvoort tegen NFC 1. Maar eerst hebben we nog even een ander berichtje voor je. Ja, dan gaan we even terug naar afgelopen zondag. Want dat heeft toch vele mensen, ver, nou, verbaasd niet, maar het is wel opgevallen. En daarvoor gaan we nog even terug naar vorige week zondag. En wel uh, op het circuitpark Zandvoort. Want daar hebben we circa 15.000 bezoekers uh, op, zijn erop afgekomen. Want dat was een American Sunday. En tot ver in de middag waren de toegangswegen richting Zandvoort dicht geslipt en de afloop was natuurlijk het omgekeerde het geval. Maar deze jaarlijkse geweldige, goed bezochte dag op het circuitpark Zandvoort, met aandacht voor alles dat motorisch aangedreven is en uit de Verenigde Staten afkomstig is, blijft, blijkt dus een heel aantrekkelijk evenement te zijn voor vele mensen. Er was dan ook van alles en nog wat te doen. Wellicht het speculairst werelde sprint races over de quarter mile en een optreden van Indian Pete met een zeer indrukwekkende truc, maar ook het rennerskwartier en de ruimte daaromheen werd door vele publiek volop vermaakt. Er was van alles te koop en te bezichtigen... van dikke Amerikaanse pick-ups... tot allerlei gadgets. Al met al blijkt dus het American Sunday... op het circuitpark Zandvoort een echte publiekstrekker te zijn. En wellicht een idee... om daar een, een Amerikaans dorpsfeest aan te gaan koppelen. Dan heb je zowel de muziek uit de Amerika uit die tijd... Als de auto's uit die tijd. Hetzelfde wat we doen ook met British, uh, Historic, British Race Weekend. Doen we precies hetzelfde. Wellicht dat dit ook een uh, aanzet kan zijn. Omdat het toch heel veel publiek trekt. Voor het circuitpark Zandvoort Geweldig initiatief, American Sunday Wellicht volgend jaar wederom op het circuitpark Zandvoort En inderdaad Albertjan, iedereen die we gesproken hebben Was heel enthousiast over dat weekend Heel veel gezelligheid op circuitpark Zandvoort Heel veel mooie auto's En natuurlijk heel veel spektakel En daar gaat het natuurlijk om in de racerij Zo dadelijk gaan we praten met Ivo Hij is van Bevrijdenspop We zijn heel benieuwd wat we morgen in Haarlem Allemaal kunnen gaan verwachten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 Didn't think, man, I'd love to see that girl again Juist om half drie bij CfM het weerbericht gebracht door Lex van de Horen. Nou, oh, de komende dagen gaat het bijna wel zomer lijken. Hè? temperaturen zo uh, net onder de 20 graden, zo uh, tegen dinsdag aan. gaan. Wel helemaal lekker. Wil je het weer trouwens nalezen, ga dan naar www.meteopagina.nl We draaien de single van Kid Rock en All Summer Long. Goed, en uh, aan de telefoon, want in ieder geval mooi weer tijdens Bevrijdingspop in Haarlem. En daarvoor hebben we aan de telefoon Ivo. Ivo, goeiemiddag. Goeiemiddag. Ivo, we uh, gelijk met de deur even in huis vallen. Ik weet ja. dat je het razend druk hebt op dit moment. Het thema voor dit jaar is Vrijheid spreek je af. Dat klopt inderdaad. Ja, vrijheid spreek je af. En uh, dat, is, uh, dat is eigenlijk een thema wat in heel Nederland uh, uh, wordt gevoerd. Hè, op alle bevrijdingsfestivals, uh, dus ook in Haarlem. En, uh, uh, dus ja, daar, dat, dat is uh, helemaal hier uh, terug te voelen op het veld. En uh, je, je vanavond uh, we hebben we de aftrap en morgen. Kan je de luisteraars in grote lijnen aangeven hoe het programma er ongeveer uit gaat zien? Ja, nou, vanavond hebben we inderdaad een uh, uniek gebeuren. Ook ten opzichte van de rest van Nederland. Nederland. We hebben een herdenkingsconcert tijdens uh, de dodenherdenking met het Kinder Jeugdorkest en Roel van Velsen. Dus dat is uh, dat is echt heel bijzonder. En um, uh, uh, dus we hopen vanavond toch weer zo'n 3 vierduizend mensen uh, hier te mogen ontvangen. Dus dat is altijd een hele happening. in een prachtig park in Haarlem, in de, de Haarlemmerhout. Um, uh, en morgen hebben we inderdaad het, het 5 mei programma... wat vanaf 1 uur van start gaat. Met een aantal artiesten. Um, uh, uh, en Roel van Velsen, die natuurlijk niet onbelangrijk is... Uh, um, die morgen ook um, een, een behoorlijke hoofdact heeft. We hebben Ilse de Lange, we hebben Kensington op het andere podium. We hebben um, uh, uh, hoe heet die? Chef Special natuurlijk bekend uit de, uh, de wereld draait door. Maar ook echt een haremse band. Dus ja, we hebben enorm veel voor ieder wat wils. Nielsen, Baske viel uh, enzovoort. Dus het wordt echt een topprogramma. En uh, ja, we hebben er gewoon heel veel zin in. Vooral wat jij ook al zegt, omdat het weer zo prachtig is. Ja, nee, het weer, daar uh, hoef je geen zorgen over te maken. Dat wordt helemaal mooi. Uh, je, uh, al, je hebt derfmatig veel uh, artiesten. Dus er zijn diverse podia. Hoeveel podia uh, hebben jullie morgen in gebruik? Uh, wij hebben twee he uh, grote podia. Het hoofdpodium, de main stage. Uh, we hebben in het, uh, dat is uh, op het uh, Vlooienveld. Dan hebben we in het Frederikspark hebben we het uh, Jupiter Sena podium. podium. Uh, uh, daar staan de iets jongere artiesten en, uh, en, de, en de meer bands. En dan hebben we ook het unieke kinderfestival op het Flora Park. Um, daar, dat is echt voor de gezinnen, voor de kinderen met attracties. Om uh, um ook zeg maar, de gezinnen al te betrekken bij het, uh, het thema bevrijdingspop. En dan hebben we op het plein van de Vrijheid nog allerlei marktkraampjes. En daar is ook nog een klein podium met, uh, met uh, aanstormende talent. Maar goed, ik kom nog even terug op vanavond, want het is wel uniek wat er gaat gebeuren. Het Kennemer Jeugdorkest, samen met Van Velsen. Uh, hoe uh, hoe uh, is dit zo tot stand gekomen? Ja, dat is eigenlijk een aantal jaar geleden hebben we dat gezegd. We zeiden van eigenlijk als je bevrijdingsplop 4 en daar aandacht aan besteedt, dan moet je eigenlijk ook stilstaan bij het feit uh, uh, dat we ook een 4 mei hebben die er vlak voor zit. En, uh, uh, um, en daar wilden we gewoon heel graag ook aandacht aan besteden. En technisch gezien hebben wij hier natuurlijk tot alle faciliteiten al staan. Dus hebben we gezegd van hoe klein is dan de moeite? Om dat ook met elkaar te delen, dat gevoel. En eventjes met elkaar stil te staan uh, uh, wat er toen in 4045 gebeurd is. En uh, um, ja, die koppeling is wel heel bijzonder. Geweldig. Ik weet dat je het hartstikke druk hebt... maar ik vind het geweldig dat je even tijd hebt weten te vinden... om uh, ons te, de luisteraars te informeren. Heb je nog, heb je nog uh, tips voor mensen die uh, vanavond... dan wel morgen naar uh, Haarlem willen komen? Nou, ik zou zo zeggen... iedereen is van, van harte welkom. Uh, consumeer veel. Want uh, dat is uh, van belang om het bevrij bevrijdingsfestival ook overeind te houden. Hè. We zijn daar echt van afhankelijk. Want daarmee kunnen we dit fantastische evenement bekostigen. Uh, uh, uh, geniet vooral lekker. Kom deze kant op. En als mensen van plan zijn... Om wat langer te, te blijven neem toch ook wat warmers mee. Want het koelt wel af op een gegeven moment. Dus uh, dat is een belangrijke tip. Nou, geweldig uh, voor deze informatie. We wensen je erg veel sterkte met al je vele, vele, vele vrijwilligers. Want dat weten we. Ruim 500, hè. Kijk, zo uh, ja. ja. even. Dat, ja. is, dat is niet ja. niks. Hé, hey, uh, we wensen je erg veel succes. En uh, bedankt dat je even tijd had om uh, een en ander aan de luisteraars toe te lichten. Ivo, ja. nog één vraag. Eén hele ja. korte vraag. Van hoe ja. laat begint het vanavond? Vanavond is om kwart over acht uh, begint het concert. Oké, okay, nou, heel veel plezier en bedankt voor de toelichting. Jullie ook bedankt en succes met de uitzending. Graag gedaan en we gaan van Velsen draaien. Hier is Baby Cat Higher. Head in the same way Wat doe in the crew. Nou, vanavond en morgen gaat Roel van Velsen dus uh, optreden. Met het uh, speciale concert van vanavond en natuurlijk Bevrijdingspop 2013 in de Halenhout. Dat mag je niet gaan missen. Morgenmiddag vanaf 1 uur. Zo dadelijk 2 tweede en derde uur alweer van SOS, oftewel Stadvoort op zaterdag. En hier is WEM voor 3 uur. Into my